Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kan er worden gekarnavald over 3,5 een week? Op dit moment vergaderen burgemeesters uit het zuiden en de minister van Justitie of dat kan. En zo ja, hoe dan? Joris van Poppel, verslaggever, is daar. Aan de ene kant willen ze snel antwoorden voor de horeca, voor de carnavalsvereniging, voor de wagenbouwers. Maar aan de andere kant... Misschien dat het wel beter is als ze geen besluit nemen, want misschien dat het over drie, vier weken wel een stuk beter gaat. Misschien komen er dan wel versoepelingen voor het hele land en dus ook voor het zuiden. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat dat schoonvisje in het zuiden wel door kan gaan. POA's hebben al gezegd dat de anderhalve meter met carnaval niet te handhaven is. Het stuurloze vrachtschip is door twee andere boten op sleeptouw genomen. Het schip sloeg vanmorgen door de storm tegen een olietanker en ramde in een windpark bij Den Haag een paal. De bemanning is inmiddels van boord gehaald. Waar het schip nu naartoe wordt gesleept is nog niet bekend. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse heeft goede hoop dat het evenement na twee jaar toch kan doorgaan. Over twee weken kunnen mensen zich inschrijven. Er mogen bijna 50.000 mensen meedoen. 19 tot 22 juli wordt die gelopen. En het aantal tattoo shops in Nederland is de afgelopen zeven jaar verdubbeld tot zo'n 1600, blijkt uit cijfers van het RIVM. Ook deze tattoo shop in Den Haag merkt dat steeds meer mensen kiezen voor een permanent plakplaatje. We hebben ondertussen hebben we nu 13 tattoo artiesten, heel veel klanten, zeven dagen in de week open, gevuld. We zien echt van alles, advocaten... Um... Agenten, mensen die bij de gemeente werken, ja, we krijgen eigenlijk alles binnen. En in het nieuwe kabinet? Daar mag ik niks over zeggen, nee. Maar ze zijn er wel. Ze zijn er zeker. Ja. <lacht> het aantal plekken waar je je tattoo weer kan laten weghalen stijgt trouwens ook hard. En dan nog het weer langs de kust, onstuimig. In het binnenland waait het ook flink. Morgen rustiger weer, af en toe een buitje en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Een ongeluk op de N9 vanuit Alkmaar naar Den Helder zorgt ervoor dat de weg dicht is tussen Afrit, Egmond en Bergen. Op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar bij Boekelemeer. Twee kilometer file met een kwartier vertraging. En er rijden geen treinen tussen Haarlem en Leiden. Dat komt door een beschadigde bovenleiding en rijden daar bussen.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 Oh, fear is dead to rock through the stride, you're part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 Vorig jaar? Nee, twee jaar terug... hebben ze het nog meegedaan aan de Rob wordt. Oh, ja. Ja, het, uh, ja, toen moest nog iedereen van pom... eigenlijk nog... Uh, ja, wij zaten ja. op een gegeven moment ook tijdens de pauze... pom, pom, pom, pom. Ja, weet je nog, het het ja, of, ja, dat deden, Dat deden we dan. En Zeker uh, pom. P. P. Fischer, de, de spreekstalmeester van, van de nou wordt die deed dat dan uh, zo'n beetje. Dus dat was een beetje een plaagraadje. Maar uh, ik weet wel dat, uh, dat de band behoorlijk aan, het, uh, aan de weg aan het Timmer is. Wie dat ook oh. doen, maar dat is alweer wel uit. Uh, dat is Free point Landing. Ik heb toch ja, weer even twee uh, toffe singles uit, uh, eruit gegooid. En ik lees ook, krijg ik een bericht van Panda Noir. Die komen ook met... Uh, oh. met ja, ook dat dus...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 Happy Zou ik een snowboarder zijn, een winnaar zijn Ik zou surfen op golven, hoe fijn zou dat zijn Ik zou fijne trainen en ik zou alles weten Hoe de wereld tot stond en waarom we hier leven En ik zou mensen redden, oorlogen stoppen Iedereen liefhebben, iedereen helpen Als ik voor één dag iemand anders was Als ik voor één dag iemand anders was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 wat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 uh, de lokaal draait afspeellijst. Die ja. we steeds bij. Ja, ja het, uh, dat, dat had ik gezien. Ja, en uh, ja. Ik uh, had je bijna op het verkeerde been gezet, maar eigenlijk ben ik, uh, ben ik op het verkeerde been gezet. Uh, want ik, uh, maar goed, dan dat, dat komen we zo. <laughs> en, uh, want je halen het al aan. Uh, er is trouwens nog iets wat, uh, wat we bij, de, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, en daar hebben we ook uh, volgens mij uh, bij Autor de aandacht aan uh, besteed. Mm -hmm. En dat is uh, Mountaineer. Die komt straks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 Jazeker. Dat uh, is uh, Don't You Want Me van The Human League. Okay, ja, maar aangezien wij uh, van Alternative Events. er zit toch een beetje ook een link met Alternative Events. dat we zeggen van ja, leuk. Maar uh -huh. wij zijn niet van de covers. Uh, nee. Maar omdat uh, Nevin toch. naar mijn idee. gewoon hele goede muziek uh, draait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 You're hey. Take me home, release me from the ground that pulls me down. Dat was Melle. En Melle die komt uh, met uh, nieuw materiaal. Ik ja, heb begrepen. Um, um, wat ik uh, wel uh, zag, is dat hij behoorlijk uh, ook op de radar van de landelijke platformen al. Uh, ja, hij gaat dat ja, ja, zeker. Uh, en we hebben hem. Uh, hij, is heel, ja, hij is eigenlijk. Hij is hier ook geweest uh, bij, uh, bij ons in de alternatieve FM-uitzending. Maar dan praat ik over 2020 uh, zelfs al. Dus is dus, al. Uh, hmm. En het was nog.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 lichte ironie en een beetje ook bijna haast, sarcastisch en cynisch blik zit ik een beetje te kijken naar wat Mark Rutte afgelopen dinsdag over die uh, persconferentie Nederland heeft jullie gemist. Ja, ja. ja, dat denk ik ook, maar dat zal nog wel even duren denk ik. Uh, dat, wat was, dat gewoon, gaat. Het was echt pijnlijk. Ja, ja dat ja. is een beetje, een beetje pijnlijk uh, in dat opzicht. Maar goed, uh, laten we daar uh, niet al te veel nee, over uitweiden. Nee, uitvijden. dan komen we weer niet even nee, um, uh, We hadden net dus uh, Melon met uh, Run Run. Daarvoor Nevin ja. met Non-Existent Springs. Als het goed is, komt er nog ergens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 Ja, zeker, Alle aandacht is goed, toch? Ja. Hoe is het, zei het al? Of zelfs negatieve aandacht is goed. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> het is dan zoiets van ze kunnen wel beter over je fiets kletsen. Nou ja, goed, dat ja, soort ja. zoiets. En dat was niet negatief. Annie beter dat, dat nog vindt. <lacht> <lacht> laten, laten we het daar maar niet over hebben. Nee. Eh, daar hebben we het op de morgen al een hele tijd over gehad. Maar goed, eh, even over het album. Want uh, sinds vorige week uh, hebben we hem, uh, kunnen we hem eindelijk uh, beluisteren.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 Ja, dat zijn natuurlijk allemaal uh, wel vrij fijn. Ik denk niet dat mensen snel zouden zeggen, hey, ik wil even zeggen dat ik het uh, niks vind. Maar um, ik, ik merk wel dat veel mensen zeggen van, hey, dit is uh, weer een, een stapje, een stapje verder. Ja. En uh, we hebben de lat natuurlijk ook wat hoger gelegd om met uh, bepaalde mensen te werken. En, en Frans Hagen naast die wilde meedoen van Excelsior. Ja. En um, dat vonden we allemaal ook natuurlijk heel spannend en te gek.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 Oké. Okay. Um, ja, we gaan hem uh, laten horen. Hier is uh, Mountaineer met uh, I'm Impeached.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 Wait for what you'll say In orbit While looking back My thoughts ain't revolutionary Cause this might feel like krijg je ervan als op een gegeven moment systemen in één keer uitvallen uh, ja, ja, ja. en en dan krijg je ook op een gegeven moment hey uh, cool oh, voor de tweede keer ja uh, dan, dan zit je te kijken hey, ik krijg ook een melding bij blinde je blinde paniek blinde paniek maar goed het is uh, uiteindelijk allemaal goed gekomen Charlotte hoorde je met Better When It's Dark daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen uh, dat is een single die ze ergens geloof ik nog in 2020 heeft uitgebracht ja zo lang gaat het als terug en vorig jaar heeft ze ook nog twee singles uitgebracht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 bij de band Ride Rain Die hebben we hier ook nog wel eens gehad. In 2014. Hebben ze een demo ingestuurd. Om oh ja. bij 3 voor 12... Nee, niet, niet 3 voor 12...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 Everyone's to blame Hello?